Op dit moment lopen vier onderzoeken van de gemeente, de arbeidsinspectie, het OM en de onderzoeksraad voor veiligheid. Burgemeester Den Oudsten wil snel duidelijkheid over de veiligheid van het stadiongebouw van Twente.